Vrijdag 24 uur in de mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon. Thomas van Empelen. Oh, applaus voor jezelf dat je erbij bent. Dit is de Mix Marathon. Best of last week. In de mix voor jou gekozen. Lucas en Steve, de nieuwste. Dit is Believe It. Only a second ago.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 En Steve, best of last week, door jou gekozen op Insta. Lekker is Had ik al gezegd, goeiemorgen! Juri is erbij, die stuurt ze zo ja. En Steffi die zegt, yes, het is weer vrijdag. Lekker weer luisteren naar de mix. Groetjes, Steffi. Ondertussen lees ik in de Telegraaf dat uh, koning Maxima toch een uh, vervelende doop had. Nou, ik rest er champagne champagneglas tegen de romp van een schip aangegooid. Alleen dat champagne kwam dus in haar haar... Door de wind die er stond gisteren. Patricia Paaia heeft gereageerd dat ze altijd ook nog een andere champagne shower zou kunnen proberen. Dat die misschien nog wel lekkerder is. <laughs>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 Baby Lucas en Steve en Crazy. Ja, we doen zo meteen nog even het weerbericht van vandaag trouwens. Hè, zeg. Maar de komende dagen wordt het regenachtig kloten weer. Met de temperaturen is een beetje rond de 10 of onder de 10 graden met veel regen. Maar vanaf woensdag, heb je dat gezien in je weerapp trouwens? Open je weerapp even als het kan, als je niet in de auto zit. En kijk wat voor weer het woensdag wordt. Ja, ik zie in mijn schermpje 16 graden terrassen weer en volle zon. Donderdag 15 graden volle zon. Lekker man. Nu alweer zitten. Ik ga vast even bellen met een restaurantje, denk ik. Een uh, terrasje. <laughs> hey, goedemorgen. Dit is de WIX Marathon. De jouw gekozen Best of Last Week. Dit zijn Lucas en Steve. Then I got the pulse on freeze I'ma go hard like a fight machine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 Energie. Dit is de Slammix Marathon, de allereerste set, best of last week. Ja, Jor de Arbat en Fight Machine hier bij Slam, met uh, weer online weerbericht voor je. Deze ochtend onstuimig met regen, kans op zware windstoten, vooral aan de kust. De regen begint uh, de dag met een uh, graad of 10. Vanmiddag wordt het uh, droger. Gek is, wordt het gekke is, het wordt dus kouder in de loop van de middag met uh, 7 graden. Dat is gek eigenlijk, hè, dat het dan uh, begint met 10 graden. Eén vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad voor Purmerend Noord. Daar 10 minuten extra op weer uit. En één flitser die is nieuw. De A4 Amsterdam Leiden bij Rijp Wetering. Daar 26,8. De rest staat er al sinds gistermiddag. Dus dat zal wel gewoon een flitsbunker zijn. Lucas en Steve in de mix hier bij Slim. Ja. gedaan dit, uh, absoluut. The good Times, Lucas en Steve, hun eigen versie in hun eigen set bij Sleun. Jij hebt gekozen op instaan. Iedere donderdagmiddag om 4 uur gaat er een poll online. En dan kan jij stemmen met welke set we wakker worden s ochtends vroeg. En uh, dankjewel voor deze. Nou moet ik zeggen ze waren allemaal goed. Ja. Farrick Da had ik ook prima gevonden, maar uh, dit is wel heel lekker. Zeg. Lucas en Steve, in Best of Last Week aan het begin van de Mix Marathon. Eentje die er gigantisch goed uitziet, maar daar laat hem meer over. Tony, die stuurt, of je ervan houdt of niet, dit is lekker zeg op de radio. En Devin, die vroeger het ene nummer heette. Nou, ik heb even wat opties doorgestuurd. Ja, lekker. Hey, wat is nou de allerbeste manier om te slapen? Het is onderzocht door een slaapexpert met data uit 70.000 verschillende mensen. En is het de, de zijslaper die het beste erbij ligt? Welke kant is dan het beste? Hè? Is dan rechts liggen of links liggen op je zij het beste? of we op je rug liggen. Wat is nou het allerbeste voor je slaap? En hoeveel procent slaapt de hele nacht door? Je hoort het zo meteen hier bij slim. Nu nog even Lucas en Steve. Do it again. Go hard and do it again. Push yourself. Don't hold back. Unstoppable let's Do it again. All right. Do it again. Go hard and do it again. Push yourself. Don't hold back. Football, let's do it again. One then, pull up on that. They will just pull up on that. Anytime we pull up this mat, anytime we pull up this mat, pull up this mat to the balls at. Voor de poes TV. Zeg, my god. Lekker zegt Lucas en Steve in de Mix Marathon. En over die poes gesproken, vanaf volgende week maak jij kans op een kale poes. Mocht jij vrouw zijn, dan denken daar beneden dat dat haar, dat mag wel weggelezen worden. Je maakte dus, ja, je denkt niet lezer op. En je maakte dus serieus kans op in de Slam Middagshow. Een kale poes. Alle info is slam.nl. Lucas en Steve dus in de Mix. En wat is nou de beste manier om te liggen op je buik, je rug of je linker-rechterzijde? Het ah, kan wel duidelijk zijn, op je rug slapen is het de allerbeste. Maar voor je slaapt, dan slaap je namelijk het meeste door, draai je minder. Dan krijg je wel snurken. Zijslapers slapen gemiddeld gezien iets slechter. En uh, ja, dit is ook wel... maar 13% slaapt de hele nacht door. Dat is eigenlijk niet zoveel, toch? Dit is No My Slap. 13% slaap maar door. Nou, ik ben, wat is het, 33, maar hoe vaak ik er al niet uit voor een klein plasje s'nachts, ik voel me al echt 60, maar toch. <laughs> Lukkens een Steve van Slam, dit is de Mix Marathon. party of We zijn er nou in de set van Lucas en Steve. Dat was goed, hij zegt. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Zometeen meer. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag, 24 uur in de Mix. Ja, met zometeen uh, Vito kan nog voor even meeluisteren met de dj Boots. Kekken. Ah, die is lekker aan het warm draaien. Zometeen meer Mix Marathon.